Mariel Hageman met het NOS Journaal. In de Apeldoornse wijk Sprenkelaar hebben alle inwoners weer gas. Sinds vorige week vrijdag zaten 1300 huishoudens zonder gas... nadat bij werkzaamheden een leiding was geraakt. Zo'n 6 kilometer hoofdgasleiding raakte vervuild met modder. In Enschede zitten nog steeds zo'n 300 huizen zonder water en gas. In de wijk Bolhaar sprong vanochtend een waterleiding. Door de kracht van het water knapte ook de gasleiding ernaast. De netbeheerder is bezig het water uit de gasleiding te pompen verwachting heeft morgen in de loop van de dag iedereen in de Enschedese wijk weer water en gas. De oorzaak van de breuk in de waterleiding is nog niet bekend. Het Limburgs Museum in Venlo heeft een schenking gekregen van bijna 200 werken... van professionele eigentijdse kunstenaars uit de eigen provincie. Ze zijn in 40 jaar bijeengebracht door een Limburgse die zichzelf een gewone huisvrouw noemt. Volgens het museum is de collectie belangrijk omdat het laat zien... dat moderne kunst in Limburg vanaf de jaren 50 steeds meer mensen ging aanspreken. Het Venlose Museum laat volgende maand een deel van de zogeheten collectie Nijs nice te zien. Minister Timmermans prijst de toespraak van Petro Parashenko bij zijn installatie als president van Oekraïne. Timmermans was bij de ceremonie in Kiev. Volgens de minister is het goed dat Parashenko zijn hand heeft uitgestoken naar de verschillende partijen in Oekraïne. Hij sprak ook de hoop uit dat Rusland met de nieuwe president gaat praten. Timmermans prijst Parashenko daarnaast voor de manier waarop hij de corruptie in Oekraïne wil bestrijden. Marleen van Iersel en Madeleine Meppeling zijn in Italië Europees kampioen beachvolleybal geworden. In de finale waren ze in twee sets te sterk voor hun Zwitserse tegenstanders. Het weer. Vanavond blijft het nog lange tijd warm. Verspreid over het land kans op onweer. Ook vannacht en morgen vroeg kan een onweersbui vallen. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon. In de avond mogelijk opnieuw onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu, The Nightwalk. Fasten in je seatbelts. Seatbelt. Hold on. Because yeah. it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a player. In 3, 3, 2, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Mauzo. Global House Vibes with DJ Mauzo. Global House Vibes. hosted by DJ Mauzo. Ja, welkom terug bij een nieuw uur van de Nightwalk. En het komende uur. Het beste van de clubs in de mix op je radio. En dat doen we met nog mogelijkheden dan onze eigen resident DJ Mauzo. Het lekkerste beats in de mix. Luister mee. Het komend uur. DJ Mauzo op je radio in de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort.